De Molenaar en de waternimf Er was eens dus een Molenaar die heel rijk was. Hij leefde blij en gelukkig met zijn vrouw. Maar op een dag keerde het geluk zich tegen de Molenaar. Hij raakte al zijn geld kwijt en op het laatst bezat hij alleen nog de molen waar hij in woonde. Overdag liep hij te piekeren over zijn moeilijkheden en als hij s'nachts naar bed ging kon hij van de zorgen niet in slaap komen. Vanmorgen stond hij vroeg op. Hij liep een eindje de weg op in de hoop dat hij zijn zorgen een beetje zou kunnen vergeten. In gedachten liep hij langs de oever van het riviertje waaraan zijn molen lag. Plotseling hoorde hij behalve het klateren van het water een merkwaardig geruis. Hij keek naar de rivier en zag plotseling uit het water een vreemde vrouw met prachtige lange haren naar boven komen. Dat moet de waternimf van de rivier zijn, dacht hij. De molenaar was zo geschrokken dat hij geen voet meer kon verzetten. Hij stond gewoon te trillen op zijn benen. Opeens begon de waternimf tegen hem te praten. Ze noemde zijn naam en vroeg hem waarom hij zo treurig was. Toen de molenaar haar vriendelijke woorden hoorde, kreeg hij wat meer moed. Hij vertelde haar over zijn zorgen. Hij vertelde dat hij eens een rijk en tevreden mens was geweest en dat hij nu zo arm was. Hij zei haar dat hij zich geen raad meer wist van zorgen en verdriet. De waternimf troostte de molenaar en ze beloofde dat ze hem nog rijker zou maken dan hij ooit was geweest. Maar in ruil daarvoor moest hij haar het eerste levende wezen geven dat in zijn huis geboren zou worden. De molenaar dacht dat hij dat wel kon beloven. Dat zou wel een van de jongen van zijn hond worden... of van zijn poes... en die mocht ze best hebben. Hij beloofde haar dus wat ze vroeg... en stapte vol goede moed terug naar zijn molen. Nauwelijks was hij daar aangekomen... of de buurvrouw kwam aanlopen... en vertelde dat zijn vrouw zojuist een kind had gekregen. Een zoon nog wel. Wat schrok de molenaar. Zo snel had hij de geboorte van zijn kind nog niet verwacht. En het ergste was dat hij er niet eens blij om kon zijn. Droevig ging hij naar zijn vrouw en vertelde haar wat hij aan de waternimf had beloofd. Ach, wat geef ik nog om de rijkdom die ze me heeft beloofd, zei hij verdrietig, als we ons kind maar bij ons konden houden. Maar niemand kon hem helpen. De enige raad die de mensen hem gaven, was dat hij ervoor moest zorgen dat zijn zoon nooit in de buurt kwam van de rivier bij de molen. Het kind groeide voorspoedig op en intussen ging het de molenaar ook steeds beter. Hij deed goede zaken en verdiende weer veel geld. Het duurde niet lang of hij was inderdaad rijker dan hij ooit was geweest. Maar hij kon niet echt blij zijn over zijn geluk. Altijd moest hij denken aan wat hij de waternimf had beloofd. Hij was bang dat de waternimf hem vroeg of laat aan zijn belofte zou herinneren en hem zou dwingen zijn afspraak na te komen maar de jaren verstreken zonder dat er iets gebeurde. De jongen groeide op en werd jager. En omdat hij een goede jager was, werd hij in dienst genomen door de landheer. Hij trouwde met een jonge vrouw en leefde heel rustig en plezierig samen met haar. Eens achtervolgde hij bij de jacht een haas die in het vrije veld probeerde te vluchten. De jager ging hem achterna en schoot het dier met één schot neer. Hij liep het veld in om de haas op te halen. Maar hij lette er niet op dat hij vlak bij de plaats kwam waar men hem zo voor had gewaarschuwd als kind. Toen hij de haas had opgepakt, liep hij naar de rivier. Hij boog zich voorover om zijn handen in het frisse water te wassen. Maar plotseling kwam de waternimf uit het water. Ze sloeg haar natte armen om de jonge jager heen en trok hem mee in de diepte. Het water sloot zich weer boven hun hoofde, Er was zelfs geen rimpeling meer te zien. Toen de jager s'avonds niet thuis kwam, werd zijn vrouw heel erg ongerust. Ze zocht in het bos en in het veld. Alle mensen uit het dorp hielpen mee. De volgende morgen vond men zijn geweer en de dode haas bij de rivier. Toen wist iedereen wat er gebeurd was. De waternimf had hem meegenomen. De jonge vrouw van de jager liep dag en nacht radeloos langs de rivier. Ze wist niet wat ze moest doen van verdriet om haar verdwenen man. Toen ze op een avond uitgeput in slaap viel, droomde ze dat ze door een veld vol bloemen liep en bij een hutje aankwam. Daar woonde een tovenares die haar zei dat ze haar man terug kon krijgen. De volgende ochtend besloot ze de tovernares over wie ze had gedroomd te gaan opzoeken. Ze ging op weg en bereikte al spoedig een veld vol bloemen, net als in haar droom. En even verder zag ze ook de hut waarin de tovernares woonde. Ze klopte aan en ging naar binnen. Ze vertelde de tovernares alles over haar verdriet en over de droom waarin haar goede raad en hulp was beloofd. De tovernares gaf haar toen de volgende opdracht. Ga bij volle maan naar de rivier. Kam je zwarte haren daar met een gouden kam en leg daarna de kam neer aan de oever van de rivier. De jonge vrouw van de jager bedankte de tovenares voor haar goede raad en gaf haar al het geld dat ze bij zich had. Toen ging ze terug naar huis. Wat duurde het lang voordat het volle maan was. Toen het eindelijk zover was, ging ze naar de rivier. Ze kamde haar zwarte haren met een gouden kam. En toen ze daarmee klaar was, legde ze de gouden kam aan de oever neer. Vol ongeduld keek ze naar het water van de rivier. Plotseling begon het water te kolken. Een grote golf spoelde over de oever en nam de kam mede diepte in. Vlak daarna kwam het hoofd van haar man boven het water uit. Hij keek haar heel verdrietig aan. Maar er kwam alweer een nieuwe golf... ...en zijn hoofd verdween weer onder water. Hij had geen woord gesproken. Even daarna was het water weer net zo rustig als eerst. Het spiegelde in de manenschijn en er was geen rimpel te zien. De vrouw was ontroostbaar. Nachtenlang kon ze niet slapen. Maar tenslotte viel ze toch doodmoe in een diepe slaap. Toen droomde ze weer een vreemde droom waarin ze goede raad kreeg van dezelfde tovenares. En weer ging ze de volgende morgen op weg over het veld vol bloemen... om de tovenares op te zoeken. Die keer kreeg ze de raad. Ga bij volle maan naar de rivier. Blaas daar op een gouden fluit en leg die daarna aan de oever neer. Toen het weer volle maan was geworden, ging de jonge vrouw naar de rivier... Ze blies op een gouden fluit en legde die aan de oever neer. Toen begon het water weer te kolken en een grote golf spoelde de fluit van de oever. Spoedig daarna kwam het hoofd van de jager boven water uit. Daarna kwam hij hoger en hoger. Toen het water tot aan zijn borst stond, spreidde hij zijn armen verlangend uit naar zijn vrouw. Maar er kwam een nog grotere golf dan de vorige keer en die trok hem mee naar de diepte. De vrouw, die vol verlangen en goede hoop aan de oever had gewacht... voelde zich wanhopig toen ze haar man weer in de golven zag verdwijnen. Maar die nacht sliep ze wel. En ze droomde opnieuw van het veld vol bloemen... en van het hutje van de tovenares. Toen ze de oude vrouw de volgende morgen weer opzocht... gaf die haar de raad een gouden spintol mee te nemen naar het water... en daar bij volle maan te gaan spinnen. Daarna moest ze de spintel aan de oever neerleggen. Toen het weer volle maan werd... deed de jonge vrouw precies wat de tovenares haar gezegd had. Ze ging naar de rivier... spon met de gouden spintel... en legde toen de gouden spintel aan de oever neer. Het water begon te kolken. Een reusachtige golf verscheen uit de diepte... en nam de gouden spintel mee. Daarna kwam de jager weer met zijn hoofd boven water. Maar deze keer kwam hij nog hoger boven water uit en stapte op de kant. Overgelukkig sloot hij zijn vrouw in zijn armen. Maar een enorme golf spoelde over de oever... en sleurde de jager en zijn vrouw mee. In haar angst riep de vrouw de oude tovenares om hulp. Plotseling verdween de golf. Maar de sterke stroom voerde hen mee de rivier af. Ze moesten elkaar loslaten... En toen ze eindelijk aan land spoelden, wist de een niet waar de ander was. De jager werd schaapherder en de jagersvrouw werd herderin. Zo trokken ze ieder met hun eigen kudde schapen door het land. Op een dag kwam de schaapherder vlak bij de plaats waar de herderin haar kudde hoede. De omgeving beviel hem wel omdat er veel goede weidegrond was. Daarom besloot hij er voorlopig te blijven. Op een avond bij volle maan zat de herder een wijsje te blazen op zijn herdersfluit. De herderin hoorde het en ze moest terugdenken aan de avond dat ze bij volle maan aan de oever van de rivier had gezeten. Toen had ze op een gouden fluit datzelfde wijsje gefloten om haar man te redden. Onwillekeurig liep ze in de richting waar het geluid vandaan kwam. Toen kon ze zich niet langer goed houden en barstte in tranen uit. De herder hoorde haar huilen en liep naar haar toe. Hij was dolgelukkig toen hij zijn vrouw herkende. Ze vertelden elkaar wat ze hadden doorgemaakt sinds de jager die avond niet was thuisgekomen. Ze keerden terug naar hun eigen huis en leefden daar heel gelukkig en tevreden nog vele, vele jaren.